Joris Stubinitski met het NOS-journaal. In het debat vicepresidentskandidaten Biden en Ryan... ging het er vannacht soms fel aan toe. De republikein Ryan vindt dat de democraten de economie te weinig hebben versterkt. Biden wees op de dalende werkloosheidscijfers... en zei dat de republikeinen de herstelplannen niet genoeg steunden. Verder zei Ryan dat Iran vier jaar dichter bij het maken van een kernwapen is gekomen terwijl Biden erop wees dat sancties tegen Iran nooit eerder zo streng waren. Het volgende debat is dinsdag en gaat dan tussen Obama en Romney. Het leger van Syrië heeft de zwaarste verliezen op één dag geleden... ...sinds het begin van de opstand tegen president Assad. In gevechten met opstandelingen werden 87 militairen gedood. Dat zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Onder de meer dan 200 mensen die gisteren in Syrië werden gedood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 Het weer bewolkt en regenachtig. Vanmiddag buien met soms opklaringen. Het wordt zo'n 13 graden. Ook het weekend verloopt wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is wat drukker dan gebruikelijk. Op vrijdag er staan files op de A7 richting Amsterdam... voor Afritweide-Wormer. 3 kilometer voor Dam 2. Daarop aansluitend op de A8 richting Amsterdam voor Knopertkoenplein 4... A9 Alkmaar richting Amstelveen voor knooppunt Raasdorp. 5 bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor knooppunt De Bresseplein. 2 en richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum. 3. A28 Zwolle Utrecht voor Leusden. 6 kilometer. A29 richting Rotterdam voor knooppunt Vaanplein. 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een hele morgen. U luistert naar CFM Jazz op zondag. U heeft geluisterd naar Lee Morgan met het nummer God Bless the Child. Een mooie zondagse titel. komt van het album uh, Standards uit 1967. Met naast Lee Morgan op trompet. James Bolding op alt Wayne Shorter op tenor saxofoon, Pepper Adams op bariton saxofoon, Herbie Hancock op piano. Ron Carter op bass. En Mickey Roker op drums. Het was lekker... Uh, Lekker winters, uh, herfst weer deze week. Ik had er eigenlijk nog helemaal geen zin in. Daarom heb ik vandaag veel aandacht voor wat zomerse muziek. Want um, ja, het, we kunnen het zelf maken, de stemming. En niet, het hangt niet alleen af van het weer. Wilt u meelezen? Dan kunt u uh, het, op onze site kijken, cfmjazz.nl. Daar staat op welke nummers ik ga draaien. U kunt er ook extra informatie vinden over de albums en over de artiesten. Reviews van, uh, van albums. En zo nu en dan ook hele leuke filmpjes om uh, desbetreffende artiesten wat meer uh, te laten zien. Het volgende nummer wat ik ga draaien is van uh, Bunk Johnson en his New Orleans Jazz Band. Ik heb vorige keer verteld, ik heb een mooi boek gekregen, Jazz Lives. Uh, daarin staan volop onbekende artiesten voor mij in ieder geval. En ik vind het leuk om daar elke uitzending in ieder geval eentje uit te halen. En eens te kijken hoe of wat. En deze Bunk, jo Bunk Johnson heeft een heel apart uh, verhaal. Hij is uh, tussen 1910 en 1925 in New Orleans en Texas... heel bekend geworden met, uh, met zijn uh, muziek. Daarna brak de grote depressie uit, is hij werkeloos geworden... Uh, heeft door, uh, door gebrek aan in inkomen uh, hele slechte gezondheid opgelopen... zijn tanden verloren, kon niet meer spelen. En in 1939 waren er een aantal schrijvers... die een boek over de jazz gingen maken. En die ontdekten hem... Uh, en hebben hem een van de grote sterren van het boek gemaakt. Dat maakte hem zo populair dat er spontaan een inzameling voor hem werd gehouden. Uh, hij werd voorzien van een nieuw gebit. En hij kreeg ook een nieuwe trompet. En in 1941 kon hij weer spelen. Hij ging samen met uh, Sidney Bouchette uh, een korte periode uh, aan de slag... en werd, uh, werd nog beroemder eigenlijk dan hij al was. Dus u gaat luisteren naar het nummer C um, Simonico Blues... Anderson to sing, Oh, babe, maybe someday. When I dream, I see you. Do I dream? I do, I do. Oh, baby. baby, baby. We hebben geluisterd naar Ivy Anderson samen met het Duke Ellington Orkestra. Het nummer wat we draaiden was Oh Babe, Maybe Someday. Het was gespeeld in 1936. Ivy Anderson is een uh, zangeres die uh, bij Duke Ellington uh, zong... in de periode 1931-1942. Het komt van het album uh, The Cotton Club Anthology. The Cotton Club is een uh, hele grote club in New York... waar Duke Ellington vanaf uh, 1927 begon te spelen... En eigenlijk daar uh, beroemd is geworden. Op de site heb ik een heel leuk uh, videootje gezet. Wat ik op YouTube gevonden heb. Uh, waarin ook uh, met beeld. Uh, zeg maar Duke Ellington. Uh, Ivy Anderson en het hele orkest. Plus danserissen te zien zijn. Overigens. Um, niet alleen de site is, uh, is er. U kunt ons sinds uh, dit weekend ook mailen. U kunt, kunt ons mailen. Door een berichtje te sturen naar. CFM Jazz Zandvoort. Apenstaartje gmail.com cfmjazzzandvoort, apenstaartje gmail.com. Mocht u met een vraag zitten of uh, een andere reactie graag kwijt willen... als u hem tijdens de uitzending stuurt... dan kan ik er nog tijdens de uitzending op reageren. Het volgende nummer wat ik ga draaien is van uh, Ella Fitzgerald. Het komt van het album The Warriors. Het is uh, een compilatiealbum met al haar uh, bekende nummers... uit de periode 1941-1947. En het nummer wat ik ga draaien is Mama Come Home... Oh, Mama, please come home Oh, Mama, please come home Oh, Mama, oh, Mama, come home with me now Papa and me, we are hungry and how You've been away since a quarter to two Jumping around with that jitterbug crew Papa's been mending the holes in his socks while you stick nickels in the jitterbug box. Mama, come home. Come home, come cook a chick. Mama, come home. Come on, you cook them slick. Mama, come home. Come on, but double quick. Mama, oh, mama, oh, mama, come home. Mama, come home. Come on, make with a steak. Mama, come home bake with a cake. Mama, come home. Come on, give us a break. You've been away all day and that is why you hear me saying Mama, oh Mama, come home with me please. Gone of the crackers and gone of the cheese. Mama, oh Mama, the best thing to do, seeing that Pop is a chitterbug too. And he's so mad that the house really rocks. You'd better come and bring the chitterbug box. Mama, oh mama, come home with me now. Papa and me are hungry and how. Do-da-do-da, la, la, do la, da da da da da You've been away all day and that is why you hear me saying mama, oh mama come home, oh mama, oh mama come home, say Papa's so mad that the house really rocks, you'd better come and bring the jitterbug box. Ik luisterde naar Gene Emmons met het nummer Jughead Rumble. Het komt van het album af You Can Depend On Me. verzamelalbum van uh, vier cd's uit de periode 1947-1950. Naast Gene Emmons op tenoorzaks hoorde u Sonny Stitt op Sax. Het volgende nummer dat ik ga draaien is van uh, Jackie McLean. Het komt van het album af uh, One Step Beyond. Het nummer is uh, Blue Rondo. Uh, Jackie McLean is uh, eigenlijk ook zo'n talent... waar ik heb eigenlijk tot, uh, tot voor kort niet zoveel van gehoord. Heb. Maar toen ik zijn, uh, zijn biografie ging uh, lezen... bleek hij op de high school gezeten te hebben met Sonny Rollins onder andere. En speelde hij op zijn negentiende al mee, mee met uh, Miles Davis op het album Dick.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 We'll bye okay. ...heeft geluisterd naar Lee Morgan met het nummer God Bless The Child. Het eerste nummer van dit uur was dus het nummer uh, This Is The Life. Ik had ze op ongeluk opgedraaid. Lee Morgan, een hele veelzijdige trompetist met een enorme productie. Hij maakte ongeveer drie albums per jaar... ...terwijl zijn, zijn uh, uh, maatschappij Blue Note er eigenlijk maar één per jaar wilde uitgeven. Lee Morgan is helaas niet zo oud geworden... ...maar hij heeft een enorme lijst uh, aan albums achtergelaten... Um, het volgende nummer wat ik ga draaien is van uh, Art Blakey in de Jazz Messengers. Het komt van het album The Theory of Art. Uh, het nummer wat we gaan draaien is uh, Evans. Uh, er we hoort weer Lee Morgan op trompet. Maar ook Jackie McLean en Johnny Griffin uh, op sax. Heeft geluisterd naar Benny Golson en de Philadelphians, een album uit 1958, nummer Blues on My Mind. Naast Benny Golson op tenorsax, Lee Morgan op trompet, jawel, daar is hij weer, Ray Bryant op piano, bass Percy Heat en drum Philly Joe Jones. We gaan verder met wat vocaals, uh, genoeg saxofonen voor nu. Uh, het volgende nummer is Dakota Stetten van het album Crazy He Calls Me, Can't Live Without Him Anymore. a fool to let you go bring your hearts and kisses back cause now I ...heeft geluisterd naar Candy Stedden met het nummer... ...I'd Rather Be an Old Man's Sweetheart van het album I'm Just a Prisoner. Het was haar eerste single en het is gelijk een wereldhit geworden. Wat misschien leuk is, um, op de site heb ik een uh, videootje gezet... ...van een live optreden van haar in 2008 op het Engelse festival Glastonbury... ...waarin uh, je ja, heel goed kan zien dat de muziek van toen nu nog steeds aanslaat... ...en nog steeds een groot succes is. We gaan verder met een andere klassieker, uh, Arita Franklin... Van het album Today I Sing the Blues uit 1969. Het nummer wat ik ga draaien is Welcome By, een nummer van Burt Beckerick en Hall David.